Uur. Femke Bolthuis met het NOS Journaal. De explosie gisteren in een appartementencomplex in Berg aan de Maas... bij Urmond in Zuid-Limburg... is veroorzaakt door de man die daarbij gewond geraakt is. Hij is degene die de gaskraan in zijn woning opendraaide. De bewoner die door de explosie om het leven kwam... had vlak daarvoor de brandweer gealarmeerd... wegens een gaslucht in het gebouw. Eerder werd gedacht dat hij de explosie had veroorzaakt. Het appartementencomplex is afgelopen nacht deels gesloopt... nadat speurhonden los van elkaar waren aangeslagen... toen ze zochten naar Slachtoffers zonder het puin. Maar er is niemand gevonden. De politie in de Amerikaanse staat Mississippi roept op tot kalmte nadat een zwarte man is gevonden die is opgehangen aan een boom. FBI heeft 30 man op de zaak gezet om uit te vinden of de man is vermoord of dat hij zelfmoord heeft gepleegd. De slachtoffer is een voormalige gedetineerde die twee weken geleden door zijn familie als vermist is opgegeven. De Afghaanse inlichtingendienst zegt een bomaanslag op vicepresident Tostum te hebben voorkomen. Een zelfmoordterrorist had zichzelf met een bom op zijn paard tijdens een paardensportwedstrijd bij de eretribune willen opblazen. De vicepremier is fan van de sport en laat zich regelmatig fotograferen als toeschouwer. In Parijs mogen maandag alleen auto's met een oneven kenteken de weg op. Dinsdag mogen auto's met even nummers de weg op. Maatregel moet hoge luchtvervuiling in de Franse hoofdstad terugdringen. Vandaag en morgen is het openbaar vervoer in de stad bijvoorbeeld gratis om die reden. Jorit Bergsma is bij de wereldbekerfinale in Erfurt uh, de 5000 meter als eerste geëindigd. Marit Leenstra won eerder vandaag op de 1500 meter. En Kjeld Nuis werd op de 1000 meter tweede in het eindklassement. Hij moest de Rus Pavel Kuljinchnov voor laten gaan. Het weer, buien trekken weg, het klaart op. Daar waar het nog onbewokt is, daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen meer zon, matig oostenwind en 8 of 9 graden.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 langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. GFM. Live. GFM. GFM. met nu De Euro Breakdown. I want you to know that it's our time. You me. nog luistert, dit is I want you to know, staat gemaakt door de sit, ingezongen natuurlijk door Selena Gomez, drie weken geleden is deze track in de lijf gekomen, dit is ook meteen de hoogte positie vorige week komt ze op 21, we zullen even weer een klein beetje rust gaan inbouwen. Want wat hebben we nou eigenlijk allemaal gehad? Know, ja, ik weet het niet meer hoor. Your, maar gelukkig hebben we daar Sander voor. Je kan het jou allemaal gaan vertellen. 19 tot en met 17 is voor Sander. 19 tot en met 17? Ja, ja, ja, dat zeg ik toch? Oké. Okay. Nou, op nummer 19 hebben we Ariana Grande met One Last Time. En op 18 hebben we Sia featuring The Weeknd and Diplo met Elastic Heart. Hard. Hard.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 Tia ja, featuring The Weekend and Diploma met Elastic Heart En op 17 Z featuring Soledin Gomez met I Want You To Know. Als we nou het eerste gedeelte even eruit knippen... Ja? Dan hebben we alleen 29 tot en met 17 uh, over. Is dat goed? Ja, zien we dat doen? Ja, dat vind ik een goeie. Gaan we die eruit knippen? Ik hoop dat het mag uh, van Albert Heer, hoor. Je weet het maar nooit. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 16 vinden we dan Vince Joy met Riptide. Bye. En dit is Kygo. Firestone Daar helemaal van te kijken. Ik snap het niet meer. En wat snap je nu meer? Albert Jan. Onze programmeleider. Die is nu net weg, dus die hoort er niet meer. Je ja, vindt het gewoon allemaal goede muziek, zegt hij net. Ik wou dat ik het kon opnemen voor je. Nou, dit is in ieder geval een prachtig nummer. Ik vind alle 40 nummers hier in de lijst staan mooi, maar ja. hè, eh, logisch. Kygo Firestone op 15 deze week. Oh. Dat is toch wel erg, hè? 14 is in handen van Kelly Clarkson. Met een heartbeat sang Ik ben toch echt benieuwd welke plaat Sander heeft uitgekozen deze week. Dat gaan we straks horen. Ik zit nog nummer 14. Hard beat staan. Allemaal die handen in de lucht. Yo, yo. Zettingt <tied> in de discotheek hoor, Sander. Echt niet. We staan gewoon hier in de studio op de Tolweg. Tina in Zandvoort. Je luistert nog steeds naar de Euro Breakdown. En ik vind dat het uh, tijd is om uh, Sander even zijn... ...5 uh, minutes op uh, fame te geven. Succes. Daar gaan we het over hebben. Welke plaat heb je uitgekozen voor deze week?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 Ja, het is wel heel letterlijk vertaald, dat ja. ja. <laughs> je vangt in mijn ogen. Hoe kun je daar? Uh, you catch my eye. Je komt in mijn beeld. Bitch, je uh, wil uh, wegwezen. Of je uh, wil vliegen. Ik uh, ben zo levend. Ik voel me zo levend. Nou, dat is een prachtige uh, Charlie XCX dus met Break the Rules. Zonder. bedankt. Graag gedaan. Nummer 10 staat hier. Dat had ik al eerder verklapt. Charlie XCX, Break the Rules. Acht weken in de lijst, de hele lijst. En hierop zie we zien Wim Zandvoort. Uh, electric lie. It's how we ride, coming up until we die Ah, dat is eigenlijk over uh, jouzelf, Sander, uh, begrijp ik eruit, dit nummer. Eigenlijk wel. Opstandige puber. Lekker reconcitrant overal tegenaan schoppen. We we'll lekker naar de discotheek. Ja, je moet ze niet allemaal te letterlijk nemen, hè, wat ze zeggen. Nee. Het zijn allemaal... Uh, um... uh, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Kom even niet op het woord. Kan we gebeuren. gaan we erop, later op, terug. Allemaal uh, uh, um, algemene betekenissen. Uh, er is een woord voor, ik kom er even niet op. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Toch? Ja. Of was je, wou je nog wat zeggen over de nummer? Nee. Nee, welk ja, nummer gaan we, we volgende week doen? Uh, Ga ik jou niet verklappen? Gaan we lekker nog niet verklap. Moet je volgende week weer luisteren? Tussen drie en vijf hier of zie je van Zandvoort naar de Euro Breakdown. Zal Zander weer uh, zijn plaat uitkiezen en aan jou voordragen? Hoe zit die plaat nou in elkaar? Heb jij zelf leuke suggesties of... Uh,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 En op nummer 16 staat French Joy met Riptide. En op 15, hij is deze week blijven zitten, is Kygo met Firestone. Op 14, Kelly Clarkson met Heartbeat Song. En op 13, vorige week stond je op 11, Alesso featuring Tofla met Heroes. En op 12, Jesse J met Masterpiece. Op 11, vorige week op 13, Avicii met The Night. En ik heb het net verteld. Vorige week stond je ook op 10 Charlie XTX met Break the Rules.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 Ja, en de rest begrijp je dan al. Maar eerst is het nummer 6 James Bay Hold Back the River. Tried to keep you close to me. My life got in between. Tried to square not being there. But I said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes Hold back the river so wide. can stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Let us wander Let us hold each other Lonely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 ...zit samen met uh, Selena Gomez... ...die is nieuw binnengekomen gekomen op 37 minuten. Ariana Grande in The weekend met Love Me Harder op 35. Ben Joy Riptide op 33. En op het uh, 31, Till It Hurts, Yellow Claw... ...samen met uh, Aiden. Hungry van Dotan zijn uh, nieuwe track op nummer 30. Er komt ook een uh, akoestische versie van uit. We hem uh, van de week... Uh,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 Mark Ronson samen met Bruno Mars op uh, 11. En Ariane Grande, die staat er nog een keer in. Oh, wat leuk! Die staat op nummer 10 met One Less Time. Kensington, nieuw binnengekomen deze week in de Your Rackdown. Maar die staat er een tijdje in het Nederlands Top 40 met War op nummer 9. En Nozir Take Me To Church op nummer 7. Ja, ja, ja, ja, ja. Ehm... Um... Ja, precies, die vind ik wel. Ja, wat voor begin je? Nou, opnieuw. Sander, waarvoor doe je dat nou weer? Naat Sorry. Je... Maakt niet uit. Years and Years met The King op nummer 5. <laughs> Last Frequencies, Are You With Me? vinden we op de vierde plek in de Nederlandse top veertig. Ellie Goulding, Love Me Like You Do op nummer 3. Je net in de Euro Breakdown um, op nummer 5. Maar in Nederland gewoon zelf staan ze op nummer 2. Heb ik daar Rihanna samen met Kanye West, Paul McCartney...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 Ja, wie staat er? Het moest even zoeken. Oh, dit is wel heel slecht. Ja. Ik ga het je niet verklappen. Ja. Nee, dat is natuurlijk allemaal hier met Cheerleader in een uh, Felix Jean remix. Dat hebben hem al hier eruit gebracht, toen uh, is hij net niet doorgekomen. Maar uh, nu dus wel. Dankzij de remix.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 Uh Sunday. Vorige week dus uh, op drie. Maar hoe zag de top drie eer van de vorige week nou precies uit? Nummer drie. Ja, deze hadden we inderdaad al niet. Zo'n lekker plaatje. We gaan nog een stukje hier horen.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 Do yeah. In de top 40. Nummer 2 is een handig voor de Eggs-Mid. Hier blijven zitten. vorige week is ook nummer 2 met hun krachtige plaat Cool kids. Ze ziet het fucking straight line. Really Dat is niet echt haar stijl. Ze hebben allemaal hetzelfde hartbeat. Maar haar is fallen beat. In de Your Breakdown. Ondertussen staan ze 13 weken lang al in de lijst. Maar nu dus op nummer 1, Omi. In a